kok met het NOS Journaal. In de treinen van Amsterdam naar Zandvoort is het te druk, waarschuwt NS. Mensen kunnen geen anderhalve meter afstand houden. Veel mensen willen met het mooie weer naar het strand... ...maar NS benadrukt dat de trein alleen bedoeld is voor mensen met een essentieel beroep en mantelzorgers. Wie alleen maar naar het strand wil, krijgt het verzoek om ander vervoer te nemen. Vandaag is de laatste dag dat passagiers zonder mondkapje in de trein mogen. Vanaf morgen is een niet-medisch mondkapje verplicht. Het aantal doden door het coronavirus is met vijf toegenomen naar 5956, meldt het RIVM. Het zijn er 15 minder dan gisteren, toen waren het er 20. Deze mensen zijn niet allemaal in de laatste 24 uur overleden. In de meeste gevallen zit er een vertraging in het moment van overlijden en het doorgeven aan het RIVM. Verder zijn er acht nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en dat zijn er drie meer dan gisteren. Een donatie van 1 miljoen dollar van American Football Club San Francisco 49ers krijgt, of naar aanleiding van de dood van George Floyd, krijgt felle kritiek. De eigenaar van die club, Jet York, zei dat het geld bestemd is voor organisaties die zich inzetten voor verandering. Maar critici wijzen erop dat hij zijn eigen speler Colin Kaepernick in 2016 aan de kant schoof toen hij uit protest op één knie ging zitten bij het spelen van het Amerikaanse volkslied. De actie van Kaepernick om zo te protesteren tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen kreeg veel bijval van andere sporters. Kepernik kwam na zijn protest nooit meer aan de bak. Waterbedrijf Vitens waarschuwt inwoners van de provincies Gelderland en Overijssel om zuinig te doen met drinkwater. Gisteren werd er bijna 50% meer water gebruikt dan normaal. En dat leidde op sommige plekken tot een verlaagde waterdruk, waardoor er minder water uit de kranen kwam. Volgens Vietens werd er de afgelopen tijd veel water gebruikt voor het sproeien van tuinen en het vullen van zwembadjes in de tuin. Het weer, zonnesluierbewolking. Verder staat er een stevige oostenwind en het is 19 tot 23 graden. Morgen, tweede Pinksterdag, veel zon en 21 tot 26 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en vrij warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Uh, uur 2 van uh, Stanford op zondag. Op deze zonnige zondagmiddag uh, hier in Stanford. We gingen terug naar begin jaren 80, 1981 om precies te zijn. Met uh, de single van uh, Dr. Hook en Baby makes her blue jeans stalk. Nou, net uh, zei je het al aan het uh, begin van dit uh, programma. Vanmiddag uh, in uur 2 uh, gaan we, gaan we even uh, eten en drinken. Ja, het is vandaag zondag. Ik heb het nou een beetje gehad met die politiek, ja? Ja, ja, ja. Jongen, jongen. Goed, maar ja, het is hot nieuws in Zandvoort. Dus uh, vandaar dat we er uiteraard ook aandacht aan besteden. Maar het tweede uur wordt heel gezellig. Wordt heel leuk, want uh, we gaan uh, zometeen uh, bellen met het wapen van Zandvoort, met Brigitte. Want uh, ja, die staan natuurlijk te popelen om morgen om twaalf uur de deuren weer te openen van het wapen van Zandvoort. Terwijl, ik moet ook toegeven dat ze in de periode dat uh, de lockdown uh, gold voor uh, de kroegen... Uh, voor de horeca, dat ze toch best wel actief waren. Waar was het dan uh, via, via internet? Uh, maar ik ben erg benieuwd hoe zij uh, sinds 15 maart uh, de zaken uh, hebben behartigd... en uh, of ze staan te popelen. Ik kan me niet, uh, eigenlijk niet anders voorstellen om morgen weer los te mogen. Dus over een tweetal platen gaan we met Brigitte praten... van het wapen van Zandvoort. En dan hebben we weer twee platen. En dan uh, gaan, we, uh, gaan we uit eten, Rob. Dan gaan we naar het restaurant De Meerpaal en wel naar uh, Floor Koper... Want ook wij zijn natuurlijk benieuwd hoe de restaurants zich voorbereiden op ja, de opening op morgen. En wat voor maatregelen ze allemaal hebben getroffen. En wat ze in de afgelopen weken hebben gedaan om aan die eisen te kunnen voldoen. Want ik heb hier een waslijst voor me liggen. Die, ja, die ja het wordt niet heel om. ingewikkeld. Die, die ligt er niet om. Ik bedoel, wat dat betreft is het bijna hartstikke moeilijk om je aan die richtlijnen te houden. Ik bedoel, Het streven is er natuurlijk. Maar uh, het zal natuurlijk best wel uh, een kwestie worden van meten is weten. Goed, uh, en dan hebben we weer twee platen. En dan, uh, ja, dan uh, gaan, we naar, uh, gaan we een eindje varen, uh, Rob. Want uh, de bootjes uh, die, die zijn natuurlijk niet aan te slepen uh, in de diverse publicaties... Uh, uh, wordt uh, uh, deze zomer uh, erg druk uh, op het water en uh, wellicht files op het water. En daarvoor uh, gaan we eens even met uh, gedachten wisselen met uh, Frank de Visser uit Zandvoort. Hij is uh, mede-eigenaar van uh, V-Yachting. En uh, eens kijken hoe hij er tegenaan kijkt tegen deze, deze ja, gigantische uh, run op, uh, op bootjes... om het zo maar eens te zeggen, terwijl er toch al genoeg uh, tweedehandsboten beschikbaar zijn... Goed, dat is zo in grote lijnen wat we het tweede uur gaan doen. En natuurlijk verder veel goede muziek. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM, dan wel ZFM, Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Ja, weer een leuk uur, het tweede uur van Zandvoort op zondag. Zondagmiddag een lekkere en warme zondagmiddag hier in Zandvoort. En uh, wij iedereen van harte welkom. En houdt de Zandvoortse radio lekker aan eerst en zo dadelijk. Dus uh, met Brigitte van Eij gaan we praten van het wapen van Zandvoort. Zijn zij klaar voor morgen? Nou, ik denk het haast wel. Maar dat hoor je zo meteen uh, na twee toplaten. MUZIEK We're Nederpop, waar muziek heel erg populair je van die groepen. En Frank Boeije was ook, ja, ook zo'n groep die heel veel hits toegescoord hebben. Waaronder de single die we zojuist voor je draaiden op de Zalvoorts Radio. Dat was Linda O'Linda. En van Linda gaan we naar Brigitte, want die hangt aan de telefoon. Goedemiddag Brigitte, welkom. Hey, hoi. Hallo. Hoi, hoi, fijn dat je even tijd voor ons vrijgemaakt hebt. Ja, want morgen gaat het gebeuren. Ja, morgen mogen we weer. Vanaf 12 uur, als het goed is, hè? Inderdaad, vanaf 12 uur. Ik loop even naar binnen, want ik denk dat het een beetje winderig is. Klopt. Want ik, loop, ik ben net de burenbrief in de rond aan het brengen. Om ze te waarschuwen? Ja, nou ja, waarschuwen. Uh, <laughs> niet echt waarschuwen, maar wij hebben natuurlijk, uh, zoals jullie misschien wel gezien hebben, het uh, podium in uh, gebruik als terras. En dat moeten we toch wel even melden aan de buurt. Klopt. Komen we zo meteen even op terug. Ja. Ben je inmiddels binnen? Ja, ik ben bijna binnen. Oké, okay, nou graag twee biertjes. <laughs> Goed, dat zit er helaas nog niet in. Uh, even, even terug, we gaan even terug in, uh, in, de, in de tijd. Uh, 15 maart, gezellig open, iedereen uh, aan de bar. En dan in één keer als een donderslag bij heldere Hemel, zes uur dicht. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat was even van wat. Uh, ik, uh, ik voelde het wel aankomen dat er een sluiting aan zat te komen. Dat, uh, ik had ook wel wat dingetjes geannuleerd en... Uh, ik, op de een of andere manier voelde ik dat aankomen. Ik vond het alleen om zes uur middags wat bruut. Want ik denk, dat maakt ook niet uit of je nou tot twaalf uur open blijft... of om zes uur dicht gaat. Ja. Dat kwam een beetje heftig over en het uh, sloeg echt in als een bom. Ja, dan, dat was natuurlijk ook gelijk te merken ook aan de gasten... Die, uh, die op dat moment binnen waren. Ja. Van uh, bam, zes uur uh, uh, af, uh, stoppen, ja. dicht, iedereen naar huis. Uh, ja. Had, had jij toen het idee dat het zo lang zou gaan duren... als dat het geduurd heeft... Uh, ik, uh, naarmate die week vorderde, ben ik, uh, ik erin gedoken en heb ik uh, maatregelen aangevraagd enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen had ik het gevoel, ik mag blij zijn als we 1 juni weer open mogen. En dat is uh, heel gek, dat is dan nog uitgekomen. ook, Want ik, ik, ik denk, ja, dan gaan zij nooit, zij gaan nooit zeggen, maar je mag maar 4 weken dicht en dan doen we het weer, weet je wel. Want dan, was, was, uh, dan, had, dan had het niet het nut uh, gehad wat het nu heeft gehad, denk ik. Nee, maar... Uh, dus ik was eigenlijk... Ik heb no nooit gedacht van... Oh, die, die eerste datum, hè, 28 april of zo... Dan gaan we vast weer open. Dat heb ik eigenlijk nooit verwacht. Nee, dus je, je, had je, al, je begon je al te... Al te, te, te, ver, te laten zeggen, te denken aan een langere periode. Maar ja, goed. Ik, ik hield er rekening mee. Ik, ik zou alles blij zijn als het eerder was, ge, had gekund, weet je wel. Maar ik hield er gewoon rekening mee. En daarop heb ik mijn, mijn plannen ook uh, getrokken. Dat ik dacht van, ja, weet je... Ja. Uh, zwaar in de bezuinigingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort, dus ja. En, dan... en gelukkig mogen we 1 juni dan weer open. Ja, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Uh, in die periode dat jullie dicht waren, uh, heb je toen uh, voor je gevoel ook genoeg medewerking gehad van de gemeente, van de overheid? Uh, ja, zonder die steun had ik het nooit gered. Dat... Sowieso niet. Dat is een eerlijk antwoord. Want uh, ja, je hebt toch je inkomsten nodig. En dankzij... Ja. De, de, de, je hebt, ik ik, ik doel op die regeling van die 4.000 euro. Daar hebben jullie ook aanspraak op gemaakt. Ja, ja. kijk. Het is natuurlijk belangen na nooit genoeg. Maar dat snapt uh, nee. iedereen. En uh, ik ben heel blij dat ik nu uh, als... Uh, als uh, ondernemer nu een... Uh, het klinkt heel uh, cru... Maar ik krijg gewoon een bijstandsuitkering, Waardoor ik thuis mijn huur gewoon kan betalen. Want het salaris voor mij zit er natuurlijk al een hele tijd niet meer in. Nee. En... Ik kan dankzij de gemeente gewoon thuis mijn huur betalen. Dus uh, dat is wel heel erg belangrijk. En de, de samenwerking met de, met, de, met de Brouwerij, was die ook goed? Uh, Heeft hij daar positief ja, ik op gereageerd? Ge nou ja, van... de, de brouwerij, mijn brouwerij, uh, ja, ik heb, ik heb. Zij hebben gewoon uh, de vaten bier teruggenomen. Die worden gewoon vergoed door de, door de brouwerij. Ja, en voor de rest. Ja, ik heb niets. Ik uh, ben ben hun. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb niks wat ik aan hun moet betalen of zo. Dus ja. dat geldt voor mij niet, zeg maar. Maar ik moet zeggen, je on, toen het dus die lockdown uh, er was... en uh, de, dankzij je eerlijke antwoorden... hebben jullie niet stilgezeten. Jullie hebben wel dingen georganiseerd voor je gasten. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, dat, uh, dat, uh, ik, dat, uh, ja, dat... Ik denk dat mensen dat ook niet anders hadden verwacht van ons. Want we zijn best wel uh, altijd wel actief. En uh, ja, uh, ik... ik, ik dat, dat is het ergste van het hele verhaal. Ik mis iedereen vreselijk. En ik ja. dacht, ja weet je, laten we alsjeblieft positiviteit uitstralen. Want het is voor iedereen moeilijk genoeg. En uh, ik wilde het gewoon voor de mensen wat makkelijker maken om die tijd uh, door te komen. Weet je, dat er toch een beetje entertainment was thuis op de bank. En uh, dat ze gewoon naar hun zin hadden. En weten dat het met ons goed gaat. En uh, weet je, dat, die positiviteit, dat, dat vind ik fijn. Dat vind ik prettig. Dus ja. dat was eigenlijk uh, de reden. Ja, maar dat is, dat is ook... Kijk, uh, ik, ik, vind, ik vind het een absoluut niet toepasselijke benaming. Maar ze hebben het dan over de kleine horeca. Maar uh, uh, het, het is veel meer dan, dan een kroeg of, of, of een horecagelegenheid. Maar het, is ook een socia het heeft ook een sociale functie. Zeker. Ja, natuurlijk. En... Zeker. Dat is het ook. Ja. Dat is het ook. En die, dat, kijk, dat, dat... dat is natuurlijk niet... Dat, de, dat is niet dat, dat ik uh, de, de sociale samenkomst hier... Dat... Uh, ik ben niet de enige die het mist. De gasten die missen elkaar. En uh, weet je, ze zoeken elkaar gelukkig wel op. Uh, online of uh, ja. op de boulevard. Of, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ze komen hier een praatje maken, dat is fantastisch. Weet je, ja, positiviteit is dan in deze tijd het belangrijkste wat er is, vind ik. Ja, ik moet zeggen dat je, dat je ook ontzettend positief en enthousiast klinkt. Ondanks het feit dat het toch een, een zware tijd was. Met name ja, maar... financieel, laten we daar heel eerlijk over zijn. Ja, daar ben ik ook eerlijk in. Ja, ja daar ben je. Uh, vanavond dan uh, de laatste wapenfeitjes en zandvoortweetjes. Ja. Gaat dat door? Ja, dat gaat wel door. We hebben ontzettend weinig deelnemers. Dus ik hoop eigenlijk nog steeds dat mensen zich opgeven. Weinig? Dat kan ja, toch niet? Heel weinig. Ik denk dat mensen het denken van ja, dat kan ik niet. Dat weet ik niet. En nou, we, hebben, we hebben zelf een quiz gemaakt. We hebben die, we, mijn dochter heeft een onwijs mooie PowerPoint gemaakt. En uh, we presenteren hem met z'n allen vanuit het wapen. We gaan gewoon live. Dus iedereen kan het zien. En dan, uh, dus, dus iedereen die naar vanavond naar onze Facebook gaat, die kan gewoon onze presentatiekunsten... Dat is echt fantastisch natuurlijk. Kunnen ze allemaal bekijken. Alleen degene die uh, mij een linkje hebben gestuurd. of uh, ze mij bij een, uh, een tikje hebben gestuurd. Uh, om deelnemen, die kunnen meedoen met een antwoord op, antwoordformulier. Die zijn vanmiddag verstuurd. Maar we hebben echt heel weinig deelnemers. Laten we ons niet doorkisten, Want we gaan vanavond. Want Basje is ook dertig geworden. Dus we gaan vanavond gewoon een hele een gezellige avond van maken vanuit het Wapen. En gewoon... dan mogen jullie allemaal meegenieten. Gewoon even snel nog een mailtje sturen naar info wapen van zandvoortnl ja, Hoe laat gaan jullie beginnen? We gaan om acht uur live. We gaan even ervoor live waarschijnlijk. Dan kan je gewoon even kijken... Of de verbinding er is. Ja, of de verbinding werkt en dan loop je allemaal een beetje gelijk, weet je wel. Dus ja. uh, als je hem op tijd aanzet, hoe langer die aanstaat, ja. hoe korter de... Hoe noem je dat? Ja, hoe uh, korter de verbindingstijd ja. is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja klopt. Goed, snel naar morgen. 12 uur. Zeg ja, het maar. Spannend. Zeg nou, het maar. Het heel spannend. We zijn er helemaal klaar voor... Ja, ik heb hier een, een lijst liggen met, met, met regels. Ik ga ze hier niet voorlezen, maar... Nee, klopt. maar we klopt. Ik heb dankzij Robbie van Vier ook nu een, een, een gratis appje. Dus kan, je kan, als jij een smartphone hebt, kan je gewoon uh, uh, een appje scannen... en dan kan je daar de vragen beantwoorden. En dan, kan, dan krijg je zo'n veetje, dan kan je die aan het personeel laten zien... of aan een van ons gewoon hier op het plein. En dan word je naar je plaats geweest en dan heb je geen smartphone... dan hebben we die vragenlijst, maar op zich is het ook niet zo'n probleem. Nee. Want ja, weet je... Het moet we eenmaal. En dan uh, moeten we er maar weer wat van maken, ja toch? Ja, nee, ik vind het grandioos, uh, jouw positivisme. Uh, want uh, ja, het, het, het, het zal wat worden op een gegeven moment. Dan kom je natuurlijk te zitten, dan zit de tent vol. Ja, en dan... Uh, dan, dan uh, ja. Dan, dan krijg je toch de situatie van... Ja, die kan er niet meer bij, die moet wachten tot er weer mensen weggaan. Ik bedoel, ja, klopt. Dat, ja. krijg, dat krijg je toch. Maar ja. ik, denk, ik denk dat 80% van jullie gasten daar uiteraard begrip voor hebben. En dan zullen ja, er zullen natuurlijk sowieso. altijd wat, wat verloren uh, uh, eindselgangers tussen lopen... die daar wat meer moeite mee hebben. Maar goed, vanaf 12 uur. Heb je morgen nog, uh, nog, uh, nog speciale acties? Uh, nou ja... Uh, omdat het natuurlijk ook uh, voor ons de eerste keer is. Ja, ja klopt. <laughs> we hebben we gewoon uh, zeg maar onze normaal. We hebben een lunchbroodje. We hebben uh, voor de aankomende weken een normale menukaart. Uh, we hebben geen extra dingen gedaan. We hebben gewoon weer uh, verse, uh, zes verse bieren. Speciaal bieren op de tap. En alles staat er nieuw op. Dus uh, ja, voorraad zat en uh, we kunnen gaan. Nou. En uh, ja, we hopen iedereen uh, weer terug te zien, natuurlijk. Ja, en, uh, dat, dat, dat, dat, dat komt wel goed, denk ik hoor. Hartstikke, want je hebt zo'n uh, grote vaste ik, klantenkring. Klopt, en, we en je mag ook al wel al vanaf, uh, volgens mij mag je vanaf elf uur, half twaalf al komen, zeg maar. Dat je je netjes even aanmeldt en je check doet. Zodat wij uh, de plaats, kunnen. dat geldt voor iedereen, hè? ook in de Halvestraat, ja. uh, dat je gewoon op tijd daarheen gaat, dat je, dat je gewoon rustig aan naar een plaats gewezen wordt. Dat jullie allemaal dan gewoon zitten, de gasten. En dan uh, pas om 12 uur mogen wij bedienen, dus dan gaan we rustig gaan opnemen, drankjes uh, serveren, enzovoort, enzovoort. Dus ja. ja, wel spannend, uh, Brigitte. He? Ja, ik snap het wel. Zo is Zoiets, uh, nieuws. Ja. ja, wij hebben natuurlijk mazzel. Dat we, ik heb nu eens een keer mazzel dat ik in mijn eentje hier klein uh, ja. zit. Ja, want uh, die vraag heb ik inderdaad uh, ook nog... Uh, bij uh, bijvoorbeeld uh, Rob van Vier en uh, Ron van Lauren en Hardy. En uh, de andere horecagelegenheden in de Hattenstraat die mogen hun terras dus uitbreiden, hebben we allemaal ja. gelezen... in uh, de diverse ja. berichten die we daarover gekregen hebben... Ja. Maar de rest van Zomvoort, daar waren de berichten een beetje, beetje stilletjes over. Betekent dat gewoon dat jij de hele gasthuisplein... helemaal vol met tafels en stoelen mag gaan zetten, Ik of hoor niet? je niet meer. Oh, ik hoor je niet meer. Betekent dat dat? Dat jij de hele gasthuisplein met uh, tafels en stoelen mag uh, gaan, uh, gaan uh, neerzetten? Nou ja, dat zou in principe kunnen, maar... Uh, ga maar naar binnen. De, dat zou in principe kunnen, maar dat, uh, dat is niet uh, helemaal de opzet. De uh, opzet van de gemeente is dat de, de ondernemer, zeg maar, in principe zijn eigen capaciteit, wat hij normaal ook heeft, ja. zeg maar kan benutten. En okay. dat is in mijn geval natuurlijk ook. Ik heb al normaal gesproken een grote ras. En... En ik heb zeg maar, normaal gesproken op mijn terras 20 tafeltjes of, of, of 18 tafeltjes staan. En dat, dan zorgt ze ervoor dat ik dat nu ook neer kan zetten. Nou, en ik heb ervoor gekozen om dat grijze podium, zeg maar, uh, dat wij dat gewoon, dat grijze podium gebruiken. Ja. En dat is meer dan voldoende. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Wij wensen je ja. heel veel plezier morgen. Ja, nou, heel erg bedankt. Ik en? vind het uh, leuk dat jullie me gebeld hebben. Nee, spreekt voor zich. En uiteraard ja. nog uh, met de voorbereidingen. Uh, en vanavond natuurlijk, hè? Ja. Nog uh, ja, één okay. keer, waar kunnen mensen zich uh, aanmelden, mocht nou ja, ze nog mee willen uur, doen? Mijn bekende uh, mobiele nummer mag een appje naartoe of info at Oké, okay, dankjewel, Brigiets. Oké. Okay, en tot de volgende dankjewel. keer. Oké. Okay. Hoi, groetje. Doei, doei. Doei. doei. doei.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 But I gotta take that risk tonight. Tussen 5 zijn Albert Jan en ik met Zandvoort op zondag. Daarna een uur lekkere muziek. En dan van 6 tot 8 Zandvoort pakt uit. En dan krijg je de hits van dit moment weer te horen. Misschien deze ook wel weer. Je de Demi Lovato en Sam Smith. En I'm ready. Nou, net hadden we Brigitte van eigen van het Wapen van Zandvoort aan de telefoon. En van het café gaan we naar het restaurant toe. Gaan we visje eten bij Floor. Ja, zitten we binnen of buiten uh, Floor? Op dit moment zitten we binnen, want ik zit even wat rustiger, anders hoor je misschien de wind en et cetera, et cetera. Nou, doe maar twee sliptongetjes. <laughs> ah, ik zal het doorgeven. Aan de <laughs> ja, ja, aan de kok. Heel wel geweldig. Nee, super je even aan de telefoon te krijgen. Morgen is het einde van de lockdown en mag je weer. Maar uh, nogmaals even terug naar 15 maart, toen in één keer de, een, een donderslag bij heldere hemel dicht. Ja. Volgens mij je, zaten jullie toen in het buitenland, toch? Juist. Ik zat uh, heerlijk op strand in Bali. Ja. Toen we dat te horen kregen. vond het wel verschrikkelijk voor alle anderen. Want het was natuurlijk echt iets wat je nou nooit hoopt mee te maken. Maar ja, je ziet het. Uh, de raarste dingen gebeuren tegenwoordig in de wereld. Dus uh, ja. Ik ja, en het allemaal bij te horen. Ik weet het ook niet. Nee, maar, maar wat dacht je toen je van... Uh, nou ja, die kon je nog wel terugkomen? Ja, je bent, er, je bent natuurlijk weer terug. Maar... Ja, we zijn... Uh, in principe hebben we gewoon uh, onze normale vakantietijd af kunnen maken. Gelukkig, want daar in Bali was heel weinig aan de hand. En uh, we zijn alleen de terugweg was, uh, via Tokio. <laughs> en dat was alles. Voor de rest was het allemaal prima. Alleen toen we hier kwamen was het wel even schrikken natuurlijk. Want ja, de situatie was voor ons natuurlijk helemaal nieuw. Jullie zaten er al een uh, behoorlijke tijd in. En wij hadden echt gezien... Jeetje, wat is dit voor wereld. Maar goed... Uh, we zijn er en we hebben er maar mee te dealen. En ja. uh, nu gaan we morgen open. Maar ik wil nog even, even terug. Hier, hier, terug. Terug van vakantie. Dat, dat was dus, dus, laten we zeggen, nog, via, via het ouderwetse schema. Want daar zat mm -hmm. je in. En dan kom je terug en dan kan je niet open. Uh, wat heb jij in die, die tussenliggende periode gedaan? Uh, ik heb gedaan wat de wens van, uh, van mijn vrouw, chef lady, <laughs> was. En dat is de hele zaak op zijn kop zetten, alles schilderen. Uh, mooi maken, netjes maken, alles weer nieuw. Dus nieuwe lampen, nieuwe wanden, alles. Ik ben gewoon echt de grootste klusjesman van Zandvoort geweest, denk ik. Oké, okay. en heb je met oké okay, geschilderd, nou, prachtig, helemaal de zaak helemaal weer een facelift gegeven, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En toen al gelijk uh, herin... met de herinrichting rekening gehouden met alle regels? Ja, nou ja, goed, ja, natuurlijk. Ja. Het uh, zijn uh, behoorlijk wat regels, dat zei je zelf ook, het is een behoorlijke lijst. En uh, ja, Morgen is dus D-Day en dan gaan we met z'n allen, want ik denk dat we allemaal in de horeca er wel een beetje uh, ja, niet moeite mee hebben, maar ja, hoe moet je het zeggen, eraan uh, zullen we moeten wennen uh, hoe we dit gaan doen. Uh, je moet de mensen aanspreken, uh, je moet ze vragen of ze ziek zijn, hoe ze zich voelen, uh, et cetera. Dat, dat hele lijstje moet je af. En dat is toch niet iets wat wij ooit gedaan hebben of ja, gewend zijn hier in Nederland. Ja, nee. spelen aan de deur. Ja, maar dat, dat, uh, uh, dat lijkt me heel vervelend om dat te moeten doen. Je wil je graag uh, concentreren op uh, je gastvrijheid, op je gasten, Juist, op het eten. Ja, je gezelligheid te creëren En op deze manier creëer je niet meteen gezelligheid. Dit is meteen dat je zegt van, uh, nou, vertel bent u ziek? Uh, is er iemand in uw naast omgeving ziek? Bent u verkouden, heeft u griep? Sorry, maar dan komt u er niet in, ook als u gereedschermin bent. Uh, het is logisch, ja. maar het klinkt zo raar. Ja, nee, klopt. Je wilt die mensen een leuke avond bezorgen. En je wilt ze lekker eten en gezellig vertier En als je dan meteen zo begint, ja. Ja, maar Floor, kan je je voorstellen dat als iemand bij jou aan de deur... Ik, vind, ik blijf er een apart verhaal vinden hoor. Ik moet hem even kwijt. Iemand komt bij jou aan de deur, die gaat uh, lekker uh, vissen, eten en dergelijke. Maar ja, die heeft dat afgesproken met zijn familie en die voelt zich toch niet helemaal zo lekker. Maar die weet natuurlijk uh, precies hoe, uh, hoe het werkt, maar die wil wel uh, gewoon mee met zijn familie. Die gaat ja, huis niet zeggen tegen jou aan de deur van... Uh, nou Flor, ik voel me echt heel erg uh, slecht, maar uh, ik kom lekker een visje bij jou eten. Ja, nou, uh, dat is dus het punt. Ik, uh, Herman de Blijker zei op de tv gisteren, van, als de mensen reserveren, vragen we al van tevoren, voelt u zich wel goed? Bent u niet uh, ziek of zo? Ja, en dan komen ze binnen. Nee, zo werkt dat niet. Je moet ze aan de deur opvangen en vragen of het zo is. Ja. En uh, als die mensen tegen je liegen... Ja, wie ben jij? Ik bedoel, ik ben geen politieagent. Ik heb geen uh, uh, machtspositie wat dat betreft. Dus ja, ik moet die mensen op hun uh, mooie ogen geloven. Ja, dat is ook zo. Maar het maakt het uh, inderdaad niet uh, gastvrijer uh, op, zeg nee, maar. Nee, nee. Maar ja, het is wel een must. Want het ja. is wel begrijpbaar, dat niemand wil die ziekte hebben. Nee, is ook dus... zo. We moeten allemaal onze eigen verantwoording nemen. Ja, maar uh, uh, dat schiet nou mij even in, in, in de zin. Het is, iedereen praat over die anderhalve meter dat die verplicht is. Ja. Maar kijk, als je in de winkel bent of wat dan ook... Uh, iedereen streeft ernaar om inderdaad die anderhalve meter uh, uh, uh, uh, te handhaven. Dan ja. wel met een karretje, dan wel dit of dan wel dat. Ik, ik, ik zou ik voorstellen, om, leg die verantwoordelijkheid gewoon bij, bij, je, bij je gasten neer... Dan heb jij een, uh, hebben jullie één zorg minder. Uh, dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook verantwoordelijk voor onszelf en voor de ja. mensen die ja. al binnen zijn en uh, die bij ons werken. Dus ja, je moet wel met elkaar werken om dit soort dingen toch uit de wereld te bannen. Ja. En uh, als iedereen inderdaad zijn eigen uh, verantwoordelijkheid neemt, nou, dat komt dan komt er een hele. Ja. Dan hoeven wij over een maand geen politieagentje meer te nee. spelen. Maar dat, dat, dat zou mooi zijn, want dan, dan blijkt dus dat, dat voor, in ieder geval voor de restaurants, in dit geval waar we het nu even over hebben, dat inderdaad de, de gasten ook hun verantwoordelijkheid nemen samen met de regels die jij nu opgelegd gekregen hebt. Ja, en dat je dan dat die, zich, die dat zaak dat kan gaan soepelen. Ja, maar dan kunnen ze zichzelf ook weer gast voelen. Want ik ja. krijg bijna het idee met al die dingen die wij moeten doen, dat mensen zich... Ja, toch bijna geen gast meer voelen. Maar van, oh, nou, ik moet daar maar gaan eten. Kijk, wij zijn natuurlijk wel een restaurant. En uh, in, de, in een bar lijkt het me nog veel moeilijker. Kijk, bij ons zitten ze aan een tafeltje. Maar wat moet je aan de bar? Ik bedoel, die hebben ook nog van dezelfde regels. Maar dat lijkt me nog moeilijker. Kijk, wij halen tafels weg. Wij kunnen ruimte creëren. Minder mensen. Maar omdat we naar de zijkant met ons terras kunnen. kunnen we er een paar tafels bij uh, maken. Dus uh, ik heb een verlies van, denk. 1 à 2 tafels over het geheel genomen. Dus dat valt allemaal wel mee. Ja. Maar als je in een groep 300 man of 20 man hebt... dat is een heel groot verschil. Ja, ja nou mag je gelukkig na 11 weken mag je, mag je weer open morgen floor. Ja. En uh, kan jij al een beetje een uh, inschatting maken... van hoeveel mensen er morgen bij jou uh, komen eten? Is daar een, een, een, zeg maar een schatting voor te maken... of hebben er al veel mensen gereserveerd bijvoorbeeld ja. uh, bij je? Er staat, uh, elke dag staat er wel in het boek. Heel wat. En uh, ja, ik uh, ga gewoon zelf in de gaten houden wat wel en wat niet kan. En uh, ja, we houden op als we vol zitten. Klaar. En uh, het meeste zijn tafels van twee. En families mogen dan met meer. En op onze website ook, als je reserveert moet je aangeven dat je op één adres woont. En ik ga natuurlijk niet vragen, heb je je paspoort bij je? Laat zien waar je woont. Maar... Dan ja. kom je weer terug op hetgeen. Nee, het dat is de mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, nee, want dan, dan ga je echt, echt te ver. Maar goed, het zijn regels. Je, je, je, je zult je daar een, een, een modus in moeten vinden. Ja. En uh, bedoel, het, het, het, eten, het eten mag daar niet onder lijden. Maar het, het is toch wel spannend, uh, al die regels. Het is heel spannend. Het is uh, morgen echt, wat ik zeg, die day ja. En uh, ja, het wordt heel spannend. Nou. Dus ja, we gaan het zien. Ja, ik, uh, ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel wijsheid ja, ja. namens uh, de ZFM. En uh, nou, we lopen vaak genoeg langs om eens even, even weer te peilen hoe, hoe de vorderingen zijn. Ja, wou het zeggen, kom rustig binnen. Dat gaan we zeker doen, Floor. Dankjewel voor je tijd. Groetjes aan de baas. Groetjes aan de baas. Het eerste dag, hè? Ja, is gelijk. ik zal de groet aan vlindertje doen. Oké, okay, <laughs> <Okay>. helemaal goed. <laughs> Groetjes. Bye. Groetjes. Doei. Dat, dat was Floor van uh, de Meerpaal. Uh, inderdaad, dankjewel, je <laughs> een een grote knal op de radio. Allemaal goed. Maakt helemaal niet uit. En uh, ja, morgen is het uh, dus ook weer tijd uh, voor het restaurant dat ze open mogen. Albert-Jan is de horeca helemaal klaar voor morgen. Kan het uh, morgen om 12 uur gaan gebeuren, de, nou, de deur open? De voorbereidingen, daar ligt het dan niet aan. Nee. Maar ja, je moet toch op een gegeven moment uh, ja, ad, ad hoc beslissingen nemen. Ja, zo is het. Nou, bij een restaurant kan je reserveren. En bij een kroeg kan je van tevoren aangeven dat je er naartoe gaat... via een appje of via, uh, via die app of wat dan ook. Maar ja, je nee, zal toch ad hoc beslissingen moeten nemen. Nog geen idee hoe druk het morgen gaat worden... maar dat merk ik wel vanzelf wel, toch? Zo is het. Nou, zodat gaan we eerst het water op, over Jan. Eens even kijken hoe ik... druk het is met de bootjes. Want dat wordt ook steeds populairder, hè? Ook uh, door uh, corona, zeg maar. Nou, daar hebben we Frank de Vissen voor aan de telefoon. Na deze van Katrina en de Waves. Zomer op de self Radio met Katrina en de Waves en Walking, ons Sunshine. 13 minuten voor 4 uur nog was een hele goede middag. En ken je die nog? Die reclame van. Uh, en dan verkoop je toch gewoon je boot. Weet je wel? Die <lacht> reclame. Ja, nou, als je hem nu verkoopt, dan kan je er een aardige prijs voor krijgen, volgens mij, uh, Frank de Visser, toch? Uh, ja, ja. ja, want het, uh, het wordt steeds populairder om een bootje te hebben, volgens mij. Maar dat is een ding wat zeker is. Maar ook de watersportsector uh, is erg uh, getroffen door de, de crisis. En ik ben daar Ik, uh, ik natuurlijk geen expert in uh, corona-zaken, maar daar is ook wel het een en ander, een en ander aan de hand. Um, uiteraard gaan mensen in, in Nederland uh, graag met vakantie doen. Uh, ik vaar regelmatig en nu niet in Zuid-Frankrijk, maar in, uh, nou, ja, rond Haarlem, zeg maar. Maar ik heb nog weinig files gezien. ...behalve op uh, hemelvaartsdag En uh, hetgeen wat veel verkocht wordt momenteel... wat veel verhuurd wordt, dat zijn sloepjes. Ja. Sloepjes, sloepen, mooie dingen allemaal. Hoor. Prachtig tegenwoordig. Echter, uh, die bootjes hebben één probleem. Uh, je kan dan niet, over het algemeen... ...zit er, laten we zeggen, geen uh, sanitaire voorzieningen op. En, en de elektriciteit is ook niet... Uh, Dermate aanwezig dat je van allerlei apparaten kan aansluiten. Laten we zo zeggen dat je er langer op kan verblijven. Of je moet een hele grote sloep hebben met nachtaccommodatie. Maar zonder wc aan boord kan je natuurlijk niet ver. Nee, maar goed, het schijnt dus een heleboel Nederlanders niet te weerhouden... nu ze in Nederland moeten blijven op vakantie om sloepjes aan te schaffen. Ja, nou ik denk dat de, de, de, de verhuurvloot in Nederland, die is, die is best wel groot. En ik denk dat die daar wel van gaan, gaan profiteren. De, de, de, de koopmarkt trekt ook aardig aan. En uh, het middensector is op dit moment uh, niet echt populair. Het zijn of hele dure boten en inderdaad wat ik zeg, dus het snoepsegment. Ja. En, en dat is natuurlijk enig, want zelfs ik, ik, wij zitten nu op de boot. Eh, ...zoals op zo'n klokje koel in Haarland. En eh, het waait nu heel hard, maar met de sloep kan je natuurlijk overal onderdoor. En je hoeft het, het open water niet op. Het enige probleem is, je kan nergens afmeren... ...want alle eh, sanitaire voorzieningen zijn gesloten. Dus in iedere jachthaven mag je wel eventjes afmeren... ...maar je kan dus ook niet naar de wc. Nee. Je kan geen apje eten. Dus wat dat betreft is het filevader nog eventjes... Eh, op een afstand. Ja, nou het is meer, meer mijn inschatting. Want die artikelen die ik erover las waren allemaal zo himmelhoogjaugdzunt om het zomaar eens te zeggen. Van ja, zeg, ja, ja, ja, ja, ja. de bootjes ja. zijn niet meer aan te, aan, te, aan te voeren. Maar goed, het heeft ook zijn beperkingen. Wat jij ja. al zegt, eh, sanitaire voorzieningen niet aan boord. Eh, eh, nou ja, eh, eh, aan de wal eten of wat dan ook. Nou, dat is ook altijd nog even een, een probleem. Dat uh, is even een ding, ja. Ja. Dus, uh, maar waar ze het ook over hadden, is over lichtplaatsen. Uh, bij jou in uh, Jaunhaven. zijn alle lichtplaatsen ook al vergeven? Of zijn er nog uh, open plekken? Uh, er zijn wel wat open plekken, maar wij liggen zelf in een uh, verenigingshaven. En daar heb je gewoon uh, normaal je wachtlijst en dan moet je inschrijven. Maar in de normale jachthavens is het ook uh, moeilijk op dit moment om uh, een, uh, een lichtplaats te vinden. En over filevaren varen de grootste file die we voor dit jaar hadden gepland, dat is sail. Ja. Die gaat helaas niet door. Nee, daar hadden we ons toch allemaal op verheugd. Maar goed. Nou. Helaas ook slachtoffer van, van de corona geworden, sail Amsterdam. Ja. Ja. Wat, wat gaat daarmee gebeuren? Dat, we, dat gaan ze niet een jaar uitstellen, dat wordt gewoon vijf jaar uh, opgeschoven. Oké. Okay. Je moet natuurlijk wel zo zien dat al die, die denkjammers over de hele wereld zeilen ja. en daarna uh, echt parcours moeten zetten naar een bepaald evenement. En er zijn ook heel veel opleidingsschepen bij en, en ja, dat is allemaal moeilijk te plannen. Nou, nu ik je toch aan de, aan de, aan de lijn heb, oké, okay, uh, dus die sloepjes uh, zijn heel erg populair. Uh, hoe zit het met het, uh, de, de, de tweedehandsboot? Want dat is ook een gigamarkt. En er zijn gigantisch veel uh, tweedehands boten te koop. Ligt dat wel ja. op zijn gat of loopt dat ook nog een beetje door? Dat loopt al een, net wat je zegt een beetje door. Er is natuurlijk heel veel vraag geweest. En nog steeds vanuit het buitenland. Dus de krenten uit de pap zijn eigenlijk verkocht aan uh, Scandinavië, Duitsland. Het uh, klinkt heel vreemd. Maar daar gaan de meeste mooie boten naartoe. Oké. Okay. En, en we hebben hier natuurlijk, zoals bekend, te maken met vergrijzing. In de, in, de, in de scheepvaart. Dus in oudere mensen die. Dus, ja, dan wordt het uh, te moeilijk om zo'n. om, om een wereldgrote boot te varen. En de jeugd, die, die kapt uh, dat soort werkhuizen niet. Want die nee. boot is, al, is altijd werken. Hoewel het uh, ontzettend leuk is aan boord, maar je bent altijd bezig. Ja. Nee, die willen dan zo'n zo kant-en-klare uh, uh, uh, sloep hebben. waar ze uh, onderhoudsvriendelijk, uh, niet te veel poespast en dan maar varen. Ja, en wat dan populair is, is een soort van. Ja, je hebt er voorkomen van, een soort van typeserring. Dus je koopt met een paard deze uh, sloep en, uh, en je deelt de kosten en. Uh, ja, je, je, op afspraak kun je varen. Uh, dat is natuurlijk een optie, dat wordt ook niet echt eigen, maar. Uh, ja, als je de boot huurt, kun je je nooit inleveren, Om je die schoon te maken. En. Uh, het zijn natuurlijk dus zaken die interessant zijn voor mensen die uh, luie kapiteins uh, ja. uh, zijn. Ja, ik, ik snap je. Nou, maar wanneer ieder geval de komende maanden zal, zal, zal blijken uh, hoe het gaat op het water. Ja, uh. ik, ik, ik denk dat het wel uh, goed gaat. Want over het algemeen, uh, over het mooie zomerse zit uh, zitten de sluizen ook vol. Dus ik denk niet dat er echt heel veel gaat veranderen. Alleen, uh, ik hoop wel dat de overheid uh, toe gaat staan dat uh, uh, de jachthavens weer hun van alle faciliteiten gebruik kunnen laten maken. Dus op het moment dat de, de, de sanitaire dicht zijn, mag je het niet eens overnachten. Dus dat is op dit moment nog een probleem. Oké, okay, nou, wij zullen het op de voet volgen, uh, Frank. Ja, je mag wel gerust nog een ja, keer. Ja, <laughs> dat, voor... dat gaat zeker <laughs> gebeuren. <Zeg>, har <laughs> Hartstikke bedankt tot zover. Ja, oké. Okay, ik zou zeggen, doe de groet aan de kapitein. Ja, oh, ja. Oké, okay, dank okay. dank dank dankjewel Frank. Ja. Veel plezier. Dat was Frank de Visser. Nou, we gaan alweer bijna op naar het nieuws weer van 4 uur. En daarna zijn Albert-Jan en ik er nog 1 uur lang de zandpoort op zondag, op deze zonnige zondagmiddag. Het is eerst de Pinksterdag in Zoonvoort en lekker druk. Hé, en kom met de trein naar Zoonvoort toe. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Gewoon uh, eigen voernemen en uh, ja, als het echt moet alleen uh, de deur uit. Ja, dat blijft toch wel een beetje staan. Hier is winterseide. De alle vielers naar het zuiden, Holland plakt en de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. In het buitenland, onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer? Ik heb geen zin in lekker langer achterover Ik wil wat doen deze zomer Wat kan ik doen deze zomer? Ik moet wat doen deze zomer We oh, het juist van Frank de Visser. Mensen snoepen van de sloepen. En uh, ja, die zijn uh, op dit moment uh, toch wel enorm populair. En dat komt ook wel een klein beetje door uh, inderdaad de coronatijd waar we op dit moment in zitten. Hè. Toch een beetje dat vrijheidsgevoel als je je op het uh, water bevindt. Wij draaiden achter de, het interview met de Frank de Visser deze dus van Splitsing. En geef me wind en zeilen. Nou, we gaan alweer nou op naar het nieuws. En uh, weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog uh, één uur lang. Zandvoort op zondag met in de derde en laatste uur. Uiteraard onder meer het gedicht van de dag. En het dier van de week. En Albert Jan die nog wel een verhaaltje heeft. Ja, je krijgt het allemaal te horen zometeen. Tussen 4 en vijf. Dat allemaal op de Zandvoorts Radio. De eerste pinksterdag 2020 in coronatijd. Dan merk je er niet al te veel van buiten. Valt best wel gelukkig. Ja, op naar het nieuws weer van 4 uur met James Last.